Visser met het NOS Journaal. Bondscoach dat Oranje fantastisch heeft gepresteerd. Van heeft niet veel zin in de wedstrijd van zaterdag... om de derde plaats tegen Brazilië. Nederland verloor gisteravond van Argentinië na strafschoppen. Het werd 4-2. In Argentinië gingen veel mensen de straten op om feest te vieren. In Nederland waren de pleinen waar de wedstrijd was te zien... op tv-schermen snel leeg. Bij een botsing tussen een auto en een trein in Varsenveld is de inzittende van de auto om het leven gekomen. Twee mensen liggen gewond in het ziekenhuis, meldt Omroep Gelderland. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte overweg. De auto werd 100 meter meegesleurd. Treinverkeer tussen Doedinchem en Winterswijk lag een paar uur stil. Het Israëlische leger heeft ook vannacht weer doelen aangevallen in de Gaza-strook. Bij een aanval aan de kust kwamen zes mensen om het leven. Volgens het leger heeft Israël de afgelopen dagen 550 doelen beschoten, waaronder raketinstallaties en huizen van Hamas-leiders. Op verzoek van Arabische landen vergadert de vn veiligheidsraad vandaag over het opgeleide geweld tussen Israël en de Palestijnen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Houston zijn zes mensen omgekomen. Onder hen zijn vier kinderen. Een volwassene ligt gewond in het ziekenhuis. De verdachte ging er in de auto vandoor, maar werd klemgereden. Na urenlang onderhandelen gaf hij zich over. Aanleiding voor de schietpartij in Houston zou een familieruzie zijn. De vele buien van de afgelopen dagen hebben in Limburg tot wateroverlast geleid. In Landgraaf liepen klaslokalen onder doordat de riolering het water niet aankon. In een hotel in Vaals kwamen 30 kamers blank te staan. In de afgelopen dagen viel er 80 mm regen. Normaal valt die hoeveelheid in de hele maand. Weer voor vandaag, geregeld zon, maar in de middag vooral landinwaarts en regen of onweersbui. Het is verder vochtig en warm, 24 tot 29 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het. En... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A15 Europort Rotterdam dicht tussen Spijkenis en Hoogvliet na een ongeluk. Verkeer kan voorlopig beter omrijden via de Botlekbrug. Inmiddels is Rijkswaterstaat bezig met het schoonmaken van de weg. Tussen Rozenburg en Spijkenissen staat nu 6 kilometer. Verder richting Gorkum staat tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 6 kilometer. De rechte reischok is dicht, daar staat een auto stil. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Klaverpolder en Drechttunnel 6 kilometer, daar was even een rijstrook dicht.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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. We zijn begonnen dus op uh, zaterdagochtend, uh, 5 juli. Dit is Goedemorgen Zandvoort, welkom en fijn dat u naar ons luistert. Uh, we zitten zoals altijd uh, in het gezellige Hotel Hoogland, in de bar waar uh, de gastvrouw Yvonne Roosendaal uh, als u komt u uh, een kopje koffie zal aanbieden. Techniek uh, is vandaag uh, in handen van Thomas de Jong en Pascal van der Beek. En als mede de regie van het programma. Uh, redactie was uh, van Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de presentatie is uh, dezelfde, uh, uh, Gerrie Rutte. Nog steeds. <laughs> Nog steeds. Ja, in dubbel functie deze keer. Wel Goedemorgen Don Gepper. Oké. Okay. Ja, programma voor vandaag... Uh, is vol En ja. we starten zometeen met Marine Wassenaar. Over de zomerexpositie in de Agata-kerk. Daarna gaan we door met Ton Ariessen. Die we al vorige keer eens een keer hebben gevraagd over zijn jazzcafé. in het strand van huis. Gaat nu Huig. beginnen, hè? Dat gaat nu beginnen. Maar gaat nu beginnen, dus we gaan hem eens verder uitmelken. van wat hij allemaal van plan is. <lacht> en uh, we besluiten het eerste uur met. Uh, uh, Laura van der Plas. Uh, van D66. Daar hebben we nog niet kennis mee gemaakt. Het is een van de het is nieuwe pas geïnstalleerd, gezichten. Het is pas geïnstalleerd. Zijn, ja. Voor D66 in de raad. De tweede uur... Uh, gaan we afscheid nemen van Andor Zandbergen. De wethouder. Afscheid voor de radio. Want hij heeft al officieel in het museum ja. afscheid ja. genomen. Maar nog eens even voor de radio. En we willen toch wel van hem weten ook... hoe het nou gegaan is. Die vier jaar. Die als niet politicus heeft moeten meemaken en moeten inwerken. We gaan het allemaal vragen. Het uh, tweede onderwerp, uh, dat tweede uur, uh, gaat over het uh, bedrijventerrein in uh, Nieuw-Noord. Ja. Daar verenigt men zich. En uh, ze hebben een voorzitter op het oog. En daar gaan we mee praten, Hans Hogendoorn. Ja, en ze krijgen extra tijd daarvoor. Uh, ja, Die daar krijgen ze daar wat extra uh, tijd uh, tot het einde van de... Want daar valt een hoop over te zeggen. Als veiligheid, bewoning, allerlei verhuizingen daar. Ja. Uh, er moet nogal wat gebeuren. We gaan het horen. We gaan het horen. Goed. Maar we gaan uh, naar Marina toe. Die uh, zit al Marina in ja. de microfoon. Marina wil losbarsten over de zomerexpositie weer in de Agatha kerk. Ja. We hebben Vertel. die zeker nu al voor het vierde jaar. We zijn destijds begonnen toen Zandvoort uh, 700 jaar bestond. En toen was er iemand met het lumineuze idee... zouden we niet een expositie kunnen houden? Toen nog in de Tweekerk. Want er zijn heus wel veel mensen die, uh, die dingen kunnen maken of hoe dan ook. Samen met BKZ, beelden de kunstenaars Zandvoort. Maar die laatste groep belt zich veel minder aan. dat dus is eigenlijk heel raar. Ze zijn er. Van BKZ bedoel van je? Van BKZ. Oh. Maar we schrijven ze ook ieder jaar aan als we dan een bepaald thema hebben... En er zijn weinig mensen die zich dan melden van ik wil meedoen. Daarentegen krijgen we wel veel mensen buiten die club gelukkig die meedoen. We hadden 25 deelnemers en er vallen altijd mensen af door allerlei omstandigheden. Dus we hebben nu in totaal 22 deelnemers. Nou, Dat is fantastisch. toch fantastisch. Ja. Heel behoorlijk. Met schilder- en fotowerk, beeldhouwwerk in allerlei soorten. En ook gedichten. Er zijn zelfs bundeltjes die uitgegeven zijn. En één mevrouw die zou ook dat bundeltje hebben gehad... maar door omstandigheden is dat nog niet klaar. Maar in ieder geval, ze heeft wel daar twee gedichten. En wat we met de opening vandaag leuk hebben, om half drie... er zijn twee dames en die, die dragen dus hun gedichten voor. En dat heeft weer te maken met het thema. En het thema is delen, wereldwijd, geven en nemen. Dus die mevrouw die dat voor zou moeten gaan dragen... En dat doet ze ook... die zei, ja, moet het wel met het thema te maken hebben? Ik zei, nou, het is natuurlijk wel leuk van wel. Als jij ja. een gedichtje gaat maken... Nee, over, over, over kinderen die gaan scheppen op het strand. Ja. En dat heeft er net niet mee te maken. Dat is een beetje jammer. Ja. Dus dat doet ze dan wel. En, maar ze zei, ik heb het nooit gedaan. Dus ze doen het met z'n tweeën. Nou, dat zit ik dan niet mee. Maar ze worden dus eerst welkom geheten... en dan uh, krijgt zij het woord met haar gedichten... En um, op een gegeven moment... en we hebben ook een, een klein presentje... maar dat kan ik nog niet verklappen. Ja. <laughs> dat hebben we elk jaar. Dan proberen we ver, ver van tevoren... Iets te regelen wat toch wel aardig is om te geven. De, Alle de kunstenaars krijgen dat. En de mensen die. de technische club van onze kerk. Nou, die heeft de hele woensdag fantastisch gewerkt. Vanaf s morgens tot en met het klaar was. om de schotten te plaatsen. We hebben van die pilaren. en daar gaan schotten omheen. En daar moet alles dan opgehangen worden met bepaalde kettingkjes en visdraad en nou ja goed daar zijn ze heel goed in ja. maar dat doen ze toch maar zo'n ja, hele dag. veel werk is dat drie ja. of met dat is in, in ja. de kerk uh, in de, uh, uh, ja maar in de ruimte zelf niet in in het voorportaal also. nee nee nee dat is als je echt bent, de grote pilaren komt. Als je de pilaren, komt, de pilaren komt links en rechts ja de en grote dus, pilaren ja. en okay. daaromheen gaan dan die schotten Okay. Bij, waar we dan loudspeakers hebben hangen, ja. doen we het hm. niet. Want ja, dat belemmert het gehoor ja, natuurlijk. Zeker, dat kan niet op het geluid. Ja. Ja. Maar we hebben dat de hele woensdag gedaan. De commissie heeft ook meegeholpen. Maar we kunnen niet zonder die technische mensen. Nee. Nee. Want ja, die, die, die weten precies van mijn ladder moet zus en mijn ladder moet zo. En, nee. hè, dus die krijgen uiteraard ook... Het, het grapje. En als jullie willen zien wat het grapje is... dan, dan moeten, we komen. We moeten we komen ja. kijken. Ja, ja, ja. En, en in de, de zijkanten, de zijbeuken... zal ik maar zeggen, de, de ruimtes van de kerkruimte... gebeurt daar nog het Nou, daar dan? staat het dus. Daar staat het ja. dus. Om, om, dat, want dat zou... Uh, mijn idee zijn. Ja, je moet de kerkdiensten natuurlijk ook niet verstoren. Nee. Dus het middendeel blijft... Het blijft, blijft intact, ja. okay. En we hebben in de ochtenden, nu, toevallig in juli niet, op woensdag en vrijdag ook vaak een viering om half negen ja. s morgens. Ja. Dus die paar stoelen die daar staan, die blijven ook gewoon staan. Ja. Dus we hebben dat een beetje afgebouwd tot daar. Dat het een beetje een geheel wordt. Maar ja, als je binnenkomt, dan is het rechtsom. En dan kan je zelfs wel gewoon doorlopen. Ja. En dan... Linksom okay. En het is, het is weer heel uh, fantastisch. Ik bedoel, het is uh, ieder jaar weer. En ieder jaar, dat zei ik vleden keer al, dan zucht iedereen. Oh, moeilijk. En dan komt ieder jaar fantastische dingen uit. Is er een commissie die bepaalt wie, uh, wie in aanmerking komt? Of worden alle, alle inzendingen uh, gehonoreerd, om het zo maar te zijn zeggen? zijn met z n, z n zessen van ja. de commissie, kunstcommissie noemen we dat gewoon voor het gemak... En dan gaan we dus kijken bij de mensen. Lukt dat niet, dan moeten ze het per e-mail doorsturen. Want ja, het moet wel een beetje... Gaan jullie naar de mensen toe? Ja. oké. Okay. Daarom willen we ook niet in Groningen en Drenthe en zo, want daar kunnen we niet heen. En je kunt het wel laten sturen, maar dat ja. hebben we verleden jaar gemerkt. Het is toch anders dan wanneer je het echt gaat bekijken. Ja. Ja. En er was ook iemand en die was steeds maar niet thuis. En die gaf dus beeldhouwwerken op. Dus toen hebben we gedacht, nou ja, we zien het wel. Nou, die kwam met fantastische beeldjes. Dus dat kan ook gebeuren. Ja. Als je dan nee had gezegd. dan had je dat, dat je. natuurlijk gemist. Ja. Ja. Dus het is ook een beetje een kwestie van aanvoelen. Maar die nou, ervaring uh, voor... heb je denk ik nu ook wel. Hè? Zo ja. na, na die ja, vier na zo jaar, lang, jaar ja. kun je dat ja, dan wel zijn goed, dus goed inschatten. Een soort ballotagecommissie. Otage, ja. ja. Maakt de uh, pastoor daar ook deel van uit? Vanuit die, van die commissie? Nee. Het nee. is zijn kerk waar het allemaal gaat gebeuren. Yeah. Nee hoor, in zijn kerk. Nee, nee, nee. Oh, nee. Hij, dus aanhalingstheorie. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, daar maakt hij geen deel van uit. Maar dat deed Pastoor Duivers ook niet. Nee, dus het is dus nooit geweest. Hij komt wel kijken. Ja, en hij tuurlijk. vindt het leuk dat het gebeurt. Maar hij zit niet in de commissie. Ik kan me voorstellen, zelfs het thema wat je net noemde. dat het een beetje deel uitmaakt ja, van zijn ik preek. Ja. Ik bedoel, dat, dat sluit geen allemaal zou... heel mooi op ja. elkaar aan. Nou, dat hebben ze dus de 31ste augustus. Dan hebben we een ecumenische dienst. En um, dan is dat thema dus nemen. Ja. En dan spelen die, uh, die werken mee. Ja. Dus dominee uh, van Linden van de ja. Poissonsekerk gaat dan voor met de je, wagenmaker. Ja. Ja. En ze pakken dan allebei twee werken en okay. daar gaan ze het over hebben. Okay. En dat, is en dat is natuurlijk, dan, dan betrek je dat bij elkaar. En dat is toch wel erg leuk. Ja. Ja. Nou, ik kwam daar ook een klein beetje op op. Of de pastoor deel uitmaakt. Omdat het thema natuurlijk een geweldig thema is. Ja. Om over te praten ook. En ja. niet alleen kunst Nee, Nee, nee, jezus. nee. Ja, zeer zeker. Ja. zeker. Nee, nee, hoor, wie, wie bepaalt het, het thema geven nemen? Wat zeg je? Wie bepaalt het thema per jaar? Um, Doet de commissie dat ook? Nee, het is allemaal vrijwillig. Iedereen die iets inlevert... doet dat ook vrijwillig. Daar krijgen ze geen geld voor. En nou, wij geven dat presentje... dat betaalt de lokale raad. Want het geheel gaat ook uit van de lokale raad. Ja. De lokale raad... die bedenkt een thema vanaf november. Dat is dan zo'n ja, beetje... in januari klaar. Dan krijgen alle mensen die meegedaan hebben... afgelopen jaar, die krijgen dat thema... op schrift thuis. Dan kunnen ze zeggen of ze mee willen doen... ja of nee. Maar... Eigenlijk komt het vanuit de lokale raad. En dan beide, dus al met twee kerken. Okay. We hebben ook in die commissie mensen vanuit de Protestantse Kerk en mensen vanuit de Agatha Kerk. Express. Oké, okay, nee, duidelijk. Ja, ja, helder, ja. het, dus de raad Beper bepaalt wat het thema, wat thema wordt. Is. Ja, en, en mensen, kunnen, op in. Ja, ja, en mensen kunnen daarop inschrijven als, dat, als ze dat aanspreekt. Ja, ja. Of niet. Okay. En de, de kunstenaars die zijn langzamerhand ook wat meer thuis in het geheel. Dus eentje die vroeg, kan ik een soort workshop houden? Um, 12 juli ze wilde eerst vandaag. Ik zei, dat is niet verstandig... want dat is rommelig en hm. iedereen opening. komt dan voor de eerste opening. Nou, dus het 12 juli. Nou, dat is een, een... Ik ben niet zo kunstachtig, maar iets met klei en een doekje. En nou, dan moet iemand die moet iets, iets maken met de ogen dicht. <lacht> en dan heeft ze drie keer heeft ze dan een soort workshop. Even kijken. Um, om half drie gaat dat worden... en om kwart over drie en om vier uur op 12 Juli, Volgende week. Voor de mensen zaterdag. die dat willen. Ja. En dat is natuurlijk extra. Want Bijzonder, normaal dan ja. zijn we daar gewoon. En we lopen mee en vertellen wat en zo. Maar uh, dit is natuurlijk heel leuk dat ze dat aanbiedt. Ja, ja zo krijg je toch uh, ja, leuke het weer Leuke anders. Ja, ja, Zo wordt het ja, weer anders. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Half drie is de opening. En we hebben dan um, de kerk is open om twee uur. Wie opent het? Ik heet iedereen welkom. Jij heet iedereen welkom. <laughs> dus geen formele opening nee, door, door, we door over, een bobo of zo. Hebben we over het nagedacht <laughs> wel eens. En dan zei iedereen nou, dat is toch wel leuk. Maar, tja, is het nodig? Ik denk niet. Niet altijd. Nee. Nee, nee. Dit is gewoon gezellig. En na afloop dan is er een drankje en er staat een zoutje op tafel in de ontmoetingsruimte. Dat is ideaal, ja. dat kan ja. makkelijk. Ja. En dat weet men ook. En nou, dan wordt er even opgeruimd. En ja, ja als iedereen genoeg ervan heeft, is het klaar. Ze, ja, ja. Ja. Oh, dat is heel gezellig. Ik was bij het nieuwjaarsconcert toen. Het ja. Ja. was daar heel gezellig en leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. De kerk leent zich daar echt ja. voor. Ja. voor ja. Ja. Ja. En Oudejaar hebben we tegenwoordig ook samen hè, met de twee kerken. Okay. Oudejaarsdienst, ja. Bijzonder. Ja. Zeg Marina, en het, die tentoonstelling duurt tot 30 augustus, begreep ik. Ja, dus de hele maand augustus. Ja, en wanneer de hele kunnen maand juli. En wanneer kunnen de mensen het uh, bekijken? Ze kunnen elke zaterdag komen van 2 um, tot 5. Dan, dan is de kerk open, daar speciaal open. voor. Alleen de 16 juli niet. 16, ja, want dan is er een bruiloft. Ah. <laughs> daar kon je niet meer omheen. <laughs> Wel leuk met al die kunstwerken dan toch? Nou, ik zou zo veel willen trouwen met ja. al die kunstwerken. Nou ja, goed, in ieder geval, dat ja. komt nog wel. Ja. En dat staat ook nog wel op de. Uh, Het wordt de nog site wel vermeld. Ja. Ja. Ja. Okay. Maar goed, iedere zaterdag in principe van 2 tot 5. En natuurlijk zondag na de kerkdienst ja. okay. kunnen ze ook. Ja? ja? ja. Nou. We weten het allemaal ja. weer. Nou, fijn. Ik Leuk. wens je echt een leuke middag toe. Ja, dat denk Want, uh, ik wel. Het is spannend. Nee, hè, niet meer. Hè. Het is allemaal voor onder controle. Het is onder controle. Het <laughs> okay. is onder controle. Goed. En we zijn met die, met die commissieclub. Dat ja. is ook een, een club ja, die het ook al een aantal ja. jaren doet. Dus. Ja. Ja. En je kent elkaar ook goed. Ja. Ja. Het scheelt ook. Het is alleen maar te hopen dat er een hoop mensen komen. Ja, ja daar gaan we vanuit. Vandaar ja. dat ik hier ook zit. Oké. Okay. Heel goed. <laughs> goed, kom vanmiddag naar de kerk. Zo kom kijken dat. naar de opening. Ja, dankjewel. Oké, okay. prettige dag. Joep. Dankjewel. Barbers. volgende gast, Ton Arissen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Ton. Uh, Jess zee gaat starten. Ja. Morgen? Uh, nee, volgende week. Volgende week, hè? De ja, twaalfde, hè? De twaalfde. De twaalfde. Uh, bij Talassa. Bij Talassa. En uh, vertel eens wie er, wie er komt. Wij hebben voor de eerste keer gelijk maar uitgepakt... en hebben gevraagd of we Wille Smackingtoss ons wil vermaken. Dat is gelukt. Ze neemt Kloes van Mechelen mee en Kajan Witmar. De drummer is nog niet... Uh, maar Kloes van Mechelen is hier in soms wel Ja, ja dat is wel een... Uh, ja, nou, ja, landelijk. Hè, die bedoel. heeft uh, in ieder geval bij mij in het café zo vaak opgetreden. Ja. En Lils trouwens ook. Ja. En, uh, dat is gewoon heel mooi. En in een stukje in de krant heeft al gestaan... dat ik me de vrijheid heb genomen om te zeggen... ik heb mijn vriendin uitgenodigd. Want zo is het wel met Lils. Ja. Leuk. Dat is Leef. helemaal top. Kijk, dat is ja. uh, een hele bekende. En die heeft... Uh, leuke muziek. En dat past waarschijnlijk goed bij het thema van 4 tot 7. En daarna misschien mogelijk dat je kunt blijven eten. En dan... Uh dat moet een beetje aangepast worden. Ja, en, ja, ja. Of tenminste maar dat, dat is een beetje is uitproberen uitpassen. nu. Uitproberen. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe. Willen, Zo willen ja. we ook uh, een beetje de letting kant op. Dus dat wordt dan geprobeerd in augustus. Ja. En als het dan nog mooi weer is, ja, dan kan je ook naar buiten. Buiten, toe. ja. ja. ja, ja. Zeg, en is het elke maand? Elke maand? het uh, tweede weekend van de maand. Elke tweede weekend ja. van de maand? Uh, ja, en dan, het is afhankelijk van bruiloft de partijen. <laughs> dat gaat altijd voor. Ook alweer. Ja, dat is er wel <laughs> zo. Maar volgend jaar komt er een gebouw bij, dan is dat probleem weg. Dus ik oh. bouw op en dan uh, nou, de winter gaan we in ieder geval goed door. Ja, want en dan... zaterdag uh, staan Ik adopteer uh, uh, het voor de tweede ja. zaterdag van de maand. Oh, Oké. Okay. Ja. De zanger die uh, dan volgende week komt, ik heb geen verstand van jazz. Wat, wat kan ik verwachten van? Wat, wat voor soort uh, repertoire en dergelijke? Zij zingt echt alles. Klassicus. En, en ja, het swingt bij haar. Het is uh, de dochter van uh, Max Wojcicki junior. Oh ja. ja. ja. Dus Bekend. De, de, de afkomst uh, al ja. enig, enig swingend gevoel. Ja, ja, ja. En het is een prachtvrouw. Om, om bij je te hebben. Het is ja. Ja, het is, uh, het is dus een swingende jazz soort yep. die je bij haar mag verwachten. Uh, zijn daar stijlen die je kan uh, geven of voorbeelden? Uh, dus, het is het het leuk voor de mensen als ik koop. Het, het nummer 2 of uh, No More Blues. En dat zijn dingen. Ja, die, die die, die, doet, dat vind oh. ik haar toppers. Ze zingt verzoeknummers. Die twee vraag ik sowieso altijd. Dus, ja. Dan weet ze dat ik binnen ben. Ja, nee, ze treedt veel op, hè? ook ja, uh, landelijk. Ja. Ook, uh, ja, nou, ja. Ja. En um, um, weet je al wie er de volgende maand komt? Of heb je daar al een, een, een programma gemaakt? voor, het, voor Nou, die, voor, we hebben is al een programma nog... gemaakt. Maar het is heel moeilijk in deze tijd om vooruit te plannen. Nou. En 9 augustus is geloof ik de volgende keer. En dan gaan we naar de Latijns-Amerikaanse kant. Het zal een beetje salsa-achtig worden. Oh ja, dat is ja, de bedoeling. Ja. ja. als het echt mooi weer is, dan kunnen we dat buiten ook doen. Ja, het is dan midden in de zomer. Dus ja. dat is uh, ja, dat dat kunnen. Heel, heel bijzonder. Uh, ja. Uh, ja. En, en er, kunnen, er kunnen veel mensen komen. Hè? Want het is best wel een grote ruimte. Het is een grote ruimte. Ja. Ja, en we zijn ook bezig om uit te zoeken of je het zo kunt combineren. Want nu gebeurt het in het cafégedeelte wat we gedoopt hebben. Het café Tuttertje. Maar in het restaurant is het ook mogelijk en dan kan je denken aan uh, uh, diner dan zo. Maar dat wordt meer na nou, september en oktober. Het kan ook in maar de, de winter. Het wordt in ieder geval uitgeprobeerd. Ja. Leuk. Hoe treed je ermee naar buiten? Hoe maak je reclame om mensen Ik te bereiken? Ik maak tregen? reclame via de krant, via Facebook. Oké. Okay. Oké, okay. maar mensen hoeven niet te reserveren? Of kunnen nee. niet te reserveren? Nou, voor zelfs? het eten is het wel handig ja, om ja, te reserveren. Ja, ja. Maar om alleen de muziek te beleven hoef je niet te reserveren. Nee, als ik nee. zeg, God, dat zou ik wel willen horen. Ik, ja. uh, ik zorg dat ik op tijd daar binnen stap. Ja, ik denk dat ik daar ruimte heb voor best voor honderd mensen. Dus oh. dat is oh, dat in is, dat opzicht best veel. Je kan ja. er binnen stappen en ja. gaan zitten. Ja. En uh, luisteren. luisteren. En er is een mooie ja. veranda en er is een, een zuidterras. En overal is het... Uh, dat moest ik goed horen. Het is wel heel uniek. Uh, ja. Het is uh, Heel uniek? Op, ja. op deze manier wel, en als het een vaste vorm krijgt, is het zeer, zeker een, uniek. En dan Jesse is een, een mooie naam. Ja, dan, ja. ik hoop ja. ook dat mooi, dat, uh, mooi concept. Dat de dat, de dat lukt, ja. Ja. Ja. ja. Leuk. Vorige keer toen wij elkaar ja. spraken, een paar maanden geleden, over de Juttetje, ja. was het een concept eigenlijk. Ja. Min of meer een idee. Uh, nu staat er wat. Ik ben er nog niet geweest hoor. Maar nu staat er concreet. Er stond al wat. Maar de, de invulling van café doen is natuurlijk naast een restaurant eh, best moeilijk. Om naar een café te gaan Dan vergelijk je dat heel makkelijk met café in het dorp. Ja. Nou zo is de inrichting niet natuurlijk. Het café is eh, daar meer bedoeld nu. om eh, Als er geen plek is in het restaurant om vooraf iets te kunnen drinken. Daar ja ontvangen en de muziek is anders. Dus dan zit je rustig, of na het eten, dat je nog een gezellig drankje kunt drinken. Ja, nou ja Dat is de opzet van het café. Oké, okay, want waarom zou ik uh, naar het te gaan als ik uh, ook naar kan? Ja, je, je kunt niet, Wat is, uh, naar Oomstij is er niet meer, dus nou nu ja, Café okay. Keur. Helaas. Ja, nou ja, het is, uh, Café Keur doet het goed voor, dus dat is geen probleem. Uh, je hoeft niet naar het chittertje te komen om een gezellig dobbeltje te doen. Ja, dat bedoel je ik. Je maar... kunt wel gezellig praten, maar dat ligt er ook aan wie je meeneemt. Ja. Ik weet niet uh, hoe gezellig een prater ik ben. Ja. <laughs> het is me, me 7,5 jaar goed afgegaan, ja. dus ja. dat ja. zal het probleem niet zijn. Nee. Maar ik ben er natuurlijk niet iedere dag. Nee. En dus het café het café gedeelte heeft het dus van de mensen die impulsief naar binnen komen vanaf ja, het strand ja. of een, en, uh, je, vanaf je hoopt dan zo'n programma aan te bieden dat dat mensen ja. trekt ja. en in de toekomst uh, zal het wel zo omgezet worden dat er aan het café gedeelte wat makkelijker is en ook een, dat je daar een café hapje kunt eten, ja. een ct'tje ja. of wat dan ook ja. maar dat zijn allemaal dingen die zijn besproken en die zijn we aan het uitzoeken okay. en daar hebben we de ja. tijd voor, ja. maar ja. het muziekprogramma dat heeft voorrang. Ja, en daar kom ik dan nu bij. Ja. Uh, het was toen een idee. Uh, je hebt nu concrete dingen moeten ja. neerzetten. Ook moeten investeren. Ik, ik, in geluid, nou, ik nou, noem maar wat. Nou, wat ik, ik. In zoverre, ik heb uh, nu programma vol tot en met december. Ja. En dan kijken we of we in die tijd of het uitbreiden of dat je zegt... het is niet haalbaar, want dat kan ook. Ja. Maar ik doe mijn stink om de best te ja. <laughs> Om maar twee ja. keer in de maand te gaan. Ja, en toe, nee, ja. maar Heel praktisch. Uh, je zegt, er komen straks Kloes van ja. Mechelen en nog een ja. aantal ja. Ja. muzici bij. Uh, dan heb je faciliteiten voor nodig. Ja. Alvast alleen maar stroom. Maar misschien ja, nee, versterking er is Er is een en perfecte en geluidsinstallatie. Ja. Die is aanwezig. Dus de mensen hoeven alleen maar hun instrument mee te nemen. En, en de rest is dat. Kunnen ze op aan inpluggen. En, ja. uh, oh, dat scheelt ook wel. Daar is rekening mee dat een gitaar daarop kan inpluggen. Ja, dat er een versterking er is voor oh. drums. Uh, alles, oh, okay. alles. Okay. Okay. Ja. Okay. Hey, en, en Ton, doe jij dan alles? Doe je het in je eentje? Of heb jij uh, nog hulp nu, nu erbij? Nu nog wel, maar ik heb over het algemeen altijd uh, hulp van Wim Mendel. Dat is mijn sterke reglement. Uh, rechterhand zeg ik altijd maar. Want zonder Wim had ik dit nooit voor elkaar gekregen. Ik heb dat doorzettingsvermogen en nou, zonder hem had het waarschijnlijk niet gelukt. Nee, nee, nee, nee. Hij brengt me ideeën aan. Hij zorgt ook dat het geluid goed werkt. En ja. Ik heb ja, pas een keer gehad, heb ik, bel ik in paniek op. Ik zeg Wim je moet me helpen. Ik krijg geen geluid uit de boxen. Zegt hij, heb je alles goed gedaan? Ik zeg ja. En op het moment dat ik het zeg, zie ik dat ik de pluggen van de boksen... gewoon niet in de installatie heb. Ja, dus Heel simpel. Ja. Ja, ja, ja. Als nou, gelukkig. het benieuwd is, hij blijft, hij blijft Blijf rustig rusten. en hij helpt ja, ja, ja, ja. nou Dat is, is dat wel goed. fijn, hè? Ja. Ja. Ja, het is niet Rolisch. voor niks dat wij hier ook technici hebben. Ja, daarom. Wij zouden het niet voor elkaar krijgen, nee. hoor. Hé hey, Thomas? Nee, want zo, zo werkt het altijd. Ja, ja. En gelukkig. Ik, ik, nee. nou, de, ik heb een enthousiaste... Ja, gesprek over het algemeen. En, uh, omdat het zijn leuke dingen ja. waar je mee bezig bent. Ja, ja. En dat vertelt makkelijk. Ja. En, uh, ja, en je doet het natuurlijk samen met Huigen, natuurlijk. Ja, he? ik uh, ja, ben uh, door jonge huigen uitgenodigd. Ja. Van Ton wil je hier komen, wil je ons helpen. En uh, ja, zo dat ja. is ook de basis. Ja, ja. Ik krijg Vrij. van jou zo de indruk dat je gewoon met een hobby bezig bent. Dat, het is, ook alleen maar het is nog niet onthaard in werk. Nee, nee, nee. nee, nee. nee het, het, je hebt heel veel plezier in. Het is ook leuk, ik heb nog nooit... Op welke manier dan ook op het strand uh, gewerkt. Wel gegeten, maar de proeven is toch anders in, in het gedaan. Het is ook heel bijzonder ook. Maar het is gewoon leuk. Bij, het is een leuke ploeg mensen. En het, het zijn enthousiaste mensen. Dat is ook belangrijk. Ze willen zelf ook heel veel. Dus, en als je iets wil, dan moet je ondernemen. En daar past dit misschien goed in. En dat is ook de afspraak. Oké, okay, Zo we even samenvatten? Want ja, we gaan naar het einde van het gesprek toe. Volgende week. Welke dag. Zaterdag van 4 tot 7 in ieder geval. Lils Mekkingtos, Kloes van Mechelen, Kaja Witmar. En de drummer is een uh, vraagteken. Ja, ja. Op papier en staat, staat Menno maar Ik heb begrepen dat hij in Barcelona ja. zit. Ja. Dus er komt een andere drummer van hoge kwaliteit. Afterparty is ook mogelijk? Afterparty nog. is mogelijk. Oh. Met en, een zelf eten, met en kunnen een eens eten. Ja. Als u nieuwe ideeën ja. heeft, ja. ik sta daar voor open. Kom rustig langs. Praat met mij. En uh, okay. het eten is goed verzorgd, dat geloof ik. U. Je kan er gewoon een hele feestdag van je maken. Je kan er een echte feestdag van maken. Okay. Ton, bedankt dat je er was. Jullie hartelijk bedankt voor Dankjewel. deze uitnodiging en graag tot de volgende keer. Goed. Dankjewel. Chicago, if you leave me now. Nou, toen. You leave me now. Nou, iemand die uh, niet weggaat, maar uh, net gekomen is, is uh, Laura van der Plas van D66. Een nieuw gezicht yes. in de raad. Welkom Laura. Welkom, dankjewel. En de bedoeling van dit, uh, dit gesprek is om uh, te vertellen wie je bent. Om uh, D66 nou even niet in het voortvoetlicht te halen, maar jou. Ah, jammer. <laughs> Daar had je al helemaal maar op gerekend, ja, hè? Ja, je kan af en toe een commerciële boodschap laten vallen. Dat, ja, ja. dat mag. <laughs> maar het is meer om jou voor te stellen. Ja. Wie is dat nou die, uh, in die raad? In de eerste plaats, wat is je positie uh, in de raad? Je functie? Nou ja, ik, uh, ik uh, ben uh, raadslid namens T66. Raadslid? Ja. Oké. Okay. Uh, Zoals mij. u net zei, zojuist beëdigd. Ja, dat klopt. Oh, okay. 24 juni, uh, met ingangsdatum uh, 1 juli. Dus uh, net een aantal dagen uh, raadslid. Oké. Okay. Nou, dat punt komen we zo nog wel even terecht. Oké, okay, ja. Waar ben je geboren? Ik uh, ben geboren in Heerle, uh, in, Heerde, in uh, Limburg. En... Niet te horen. Nee, nee. nee. nee. nee. Ja, ik heb nee. er ook echt maar uh, anderhalf jaar uh, gewoond. Nee. Als, uh, als baby. Oh. oh, nee. dan. En uh, soms dan, uh, ja, dan denk ik ook wel van... God, waarom staat er nou heerlijk in mijn paspoort? <laughs> nee, <laughs> Want uh, <laughs> ik kom echt uit een... Uh, een uh, ja, familie die toch heel erg van de kust houdt. Ja. Mijn vader die, uh, die komt uit Katwijk. En uh, ik, heb, uh, ik ben opgegroeid in Bentveld. Ik ging ook altijd uh, veel naar het strand hier ja. in Zandvoort. Ja. Maar dus ook in Katwijk. En toen... Uh, uh, zijn mijn ouders, die zijn voor een paar jaar naar Limburg verhuisd. Voor mijn vaders werk. Ja. En toen ja, zijn net mijn broer en ik daar uh, geboren. Ja. Vandaar. Oh. Vandaar. Ja, zullen Limburgers niet tegen het overspelten? Nee. nee hoor, over de rest geen kwaad woord. Goed, daar ben je... Anderhalf jaar heb je daar gewoond. En ja. toen ben je verhuisd naar de, ja. De Bentveld? De toen, uh, oh. Ja, toen zijn mijn ouders naar Bentveld verhuisd. En uh, eigenlijk heb ik daar mijn hele jeugd uh, gewoond. Uh -huh. En um, nou, ik ben in Haarlem naar de middelbare school uh, gegaan. Ja. Ja. Toevallig, dat is wel leuk, uh, zat ik ook op school uh, met de zoon van uh, mijn collega Ruud Willigers. Met, uh, die, Olaf. Hier, die hier ook uh, zit. Die hier ook <laughs> zit, ja. Die kon mij vandaag even, nou, even ondersteunen. Nee En... Um, ja, dat is een hele leuke school in, uh, in Haarlem. Welke school was dat? Uh, het stedelijk gymnasium. Stedelijk, okay. Okay. Ja. ja, leuk in de binnenstad. Ja. in de binnenstad. Ja. Nou, ik ja. moet je ja. zeggen, dat was wel een dus van wel de redenen ja. waarom ik naar die school wilde. Ja, ja, ook wel afleiding, hè. Erg. Ja. Ja, ja, in Beetje de pauze spaardig, kon je ja. gewoon uh, ja, kon je de stad in. Gewoon lekker winkelen of uh, iets drinken. Of uh, precies, precies. Ja. Ja. Maar ik was wel redelijk braaf hoor in die tijd. Ja? Dus uh, af en toe een uitschietertje, even de stad in, maar. Uh, Nee, dat was. Uh, ja, maar dan ben je Goeietijd. op d maar geworden. Ja, nou. <laughs> net een net meisje. <laughs> ja, en toen gingen we naar de grote stad. En uh, ja. Ja, Toen ben ik in, uh, in Amsterdam gaan studeren. Ah. Uh, ben rechter gaan studeren. Uiteindelijk gekozen voor internationaal recht. Dat vond ik toch wel uh, ja, de meest interessante richting. En, ehm. Um, nou, je, je dat, was dat jouw keuze ook? Ja, dat wilde je. Ja, nou, ik vond het in het begin wel moeilijk hoor. Ik wist niet helemaal zo goed wat ik nou precies wilde. En, nou ja, toen had ik op een gegeven moment: nou, een rechter spreekt me wel aan. Uh, ja, het was niet meteen van, oh, dat moet hem worden. Uh, maar toen dacht ik, nou, in ieder geval heb je waarschijnlijk een goede basis. En uh, bouw je een goede algemene ontwikkeling op. En ja. we hebben ook een beetje vanuit dat perspectief ja. gekozen. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, het is... Ja. Uh, vaak dat je studenten, hoort, nou ja, ik heb maar rechten gekozen en dan dan kijken we ja, wel wat waar je, ik terecht wat hoor je ga dan je komen. Dan, uh, nou ja, ja. ja, ja. Maar bij jou was het toch wel wat serieus. Nou, het ja. werd eigenlijk uh, toen ik uh, koos voor de richting internationaal recht, toen uh, had ik echt van ja, dit, uh, dit vind ik echt hartstikke interessant. Uh, ja. Toen uh, had ik echt. Uh, en waar doe je dat dan, internationaal recht? Dat heb ik in, in Nederland of, of, ja, in, in, in Amsterdam heb ik dat ja, uh, ja. gestudeerd. Maar wat wil je, wat wat ga je dan daarna? Mee nou, doen, het recht zeg maar. van de Europese Unie en dergelijke. Ja. Uh, Um, daar, daar ben ik dan uh, in, in onderwezen, zeg maar. En ja. dat uh, vind ik hartstikke interessant. Ja. En nou ja, dat, uh, de campagne die onlangs natuurlijk is gevoerd... in het kader van de Europese verkiezingen, die, ja. Uh, ja, die volgde ik dan ook wel. En, uh, ja. Ja. Maar had je dan ook naar het buitenland gewild daar eventueel mee in Nou, het grappige is, en, ja, ja, straat, ik, ben, ja. Ja. ik ben ook wel naar het buitenland gegaan, na mijn studie... Naar Parijs. Um, en daar heb ik een jaar gestudeerd. Of nee, niet gestudeerd. Ik heb daar gewerkt. En um, in, een, uh, in een groot handel. En uh, dat is echt een salesfunctie. En toen heb ik wel ook gekeken of het mogelijk was... Om, uh, of ik niet iets met mijn internationale recht ja. kon doen. Ja. Um, want ik had ook uh, een kennis die werkte dan weer bij de UNESCO. En, oh ja. uh, maar ja, toen moest ik... Toen kon ik op een gegeven moment wel een stage doen. En, uh, toen was ik zo gewend aan het werkende leven daar. Dus toen ben ik gewoon daarmee doorgegaan. En uh, toen ben ik teruggekomen uh, op een gegeven moment uh, na een jaar. En toen uh, ben ik alsnog uh, Nederlands recht ook gaan doen omdat ik dan nou, toch gewoon ja. de, ook uh, de basis had om uh, een goede baan te vinden in, uh, in Nederland. Niet dat het niet mogelijk is hoor, met internationaal recht. Maar wel wat lastiger volgens mij. En grappig is dat ik ben daarna in het uh, vreemdelingenrecht uh, gerold. En dat is eigenlijk wel een combinatie van zowel Nederlands recht als ja, internationaal ja, ja. recht. Ja, ja. Dus het uh, ja, is wel heel uh, ja, dus toch wel bijzonder. Uh, ja, ja, ja, tot z'n uh, recht gekomen ja. zeg maar. Ja. En heb je daar nu een baan in gevonden? Ja. Ja, ik werk nu bij PwC, PricewaterhouseCoopers. Okay. Ja. Niet als accountant, <laughs> maar als consultant. Een hele andere tak. Ja. Ja. En wat ik doe is, ik, um, ik adviseer bedrijven die veel buitenlands personeel in dienst hebben. Ja. Uh, en, en dat buitenlands personeel komt dan natuurlijk ook uh, naar Nederland. En uh, dan adviseer ik zowel de HR-afdelingen als die expats... De en, ja. Ja. En, ja. Ja. over ja. de immigratieverplichtingen die er zijn. Oké, okay, en dat weet je natuurlijk heel goed. Eh, ja, ja, je hebt de wet achter vreemdelingen en, en, en uh, de vreemdelingenwet. En, uh, het zijn allemaal wetten die uh, verplichtingen met zich meebrengen voor werkgevers hier in Nederland. En uh, nou, daar adviseer ik over. Ja, en de rechten die die expert zelf. ...kunnen ontlenen aan Nederlandse wetgeving. Precies, precies. Ja. juist de Nederlandse wetgeving. Ja, voor. denk ik even met pensioen opbouwen en, en al, al dat soort dingen ja. die daarmee te maken ja. hebben. Nou, toevallig doe ik dan niet uh, uh, pensioenen, uh, maar ik werk samen met heel veel fiscalisten... ...die adviseren over uh, pensioenen, over uh, sociale zekerheidswetgeving, fiscale wetgeving. En uh, nou ja, één heel gebied is ook de immigratiewetgeving. Um, wat voor soort vergunningen hebben mensen nodig? Hoe lang kunnen ze hier blijven? Welke werkzaamheden mogen ze verrichten? Is dat per land verschillend, of maakt dat niet uit waar ze vandaan komen? Uh, nee, dat maakt niet zoveel maakt niet uit. uit. Behalve dan natuurlijk heb je wat onderscheid. Mensen die uit de EU komen oh, ja, en, en die daarbuiten. Ja. mensen die uit de EU komen, die hebben uh, in beginsel, ja, die hebben niet een werkvergunningplicht. Nee, nee, nee. Nog even ja. in je oorspronkelijke rechtenstudie internationaal en dan vooral gericht op de EU, niet wereldwijd? Nou, ik heb ook, ook? Uh, ja, ik heb ook volkerenrecht gedaan en uh, verdragenrecht. Dat zijn eigenlijk ja, meer ja. echt internationaal rechtelijke vakken. Maar je, je focus was op EU? Uh, ja, ik heb daar een aantal extra vakken in gedaan en... Uh, ik heb ook nog een paar maanden in uh, Noorwegen gezeten en daar heb ik me ook gefocust op uh, Europees recht. Leuk. Dus uh, ja, uh, heel, zeker leuk. Uh, ja. Heel interessant. Heel ook. breed en, ook. Hè? Ja. En natuurlijk ja. ook echt heel belangrijk, want heel veel ja. wetgeving komt vanuit uh, Brussel. Ja. ja. Dus. Uh, Ga ja. je daar straks ook mee te maken krijgen in de gemeenteraad? <laughs> om het maar eens wat kleinschaliger te maken. Waarschijnlijk wel aanbestedingen ja, en dergelijke. Ja. Ja, die vallen ja. onder uh, Europese regelgeving. soms. Soms, ja. Ja, ja, niet nee, ja maar dat ja. soms, kun je, ja. dat zou jij moeten weten. Er is natuurlijk wet en regelgeving die wel uh, van invloed is. Uh, ik zit eventjes te denken uh, of ik een voorbeeld kan noemen... Maar misschien kom ik daar Dat zo nog even zijn. op terug. Ja, ja. Nou ja, als de gemeente wil aanbesteden... Ja, nee... Aanbestedingsregels komen inderdaad ook vanuit de Europese vanuit Unie. Absoluut, ja, dus dat klopt. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. En in ja. ieder geval daar, daar kun, je, kun je ermee te maken krijgen. Ja, maar heel veel wetgeving uh, die worden uh, in richtlijnen vastgesteld. Of via richtlijnen vastgesteld in uh, Europa. En die richtlijnen moeten vervolgens in de Nederlandse wetgeving omgezet worden. Dus uiteindelijk heb je dan dus ook weer met die Nederlandse wetgeving ja. te maken. Ja. Maar het komt oorspronkelijk wel uit Brussel. Dus dat klopt. Ja, maar goed. Zo. Dus ...op regeringsniveau en niet uh, op uh, raadsniveau van Zandvoort. Nee, niet kleiner. Uh, nee, ja, geconfronteerd zit of... met zo is het en dit is het. Verder ook niet. Uh, dat is... ja. Dus, wat is jouw taak dan binnen de raad hier straks? Mijn taak binnen de raad? <laughs> um, Waarschijnlijk nou... toch juridisch... Nou, ja, we hebben natuurlijk wel al een... Uh, kijk, allereerst is het zo dat ik graag wil bijdragen aan het uh, bewerkstelligen van de doelstellingen die we in het coalitieakkoord uh, mm -hmm. hebben gezet. En... Um, dat is onder andere het, het verder versterken van de economische uh, positie van Zandvoort als badplaats. En, uh, nou ja, dat, dat vind ik een heel interessant onderwerp. En we hebben met onze fractie hebben we wel al um, een aantal. Uh, of, of een portefeuilleverdeling gemaakt. En. Um, het is alleen wel zo dat uh, nu komt er een nieuw vergaderstelsel. En misschien dat we ja. die verdelingen ja. toch weer even iets gaan ja, aanpassen. Ja. Uh, zodat die het meest efficiënt ook is ja. voor ons allemaal. Ja. Ja. Dus, gaan we weer dus, uh, terug ja. naar de commissievergadering? Ja. We gaan terug naar de commissievergaderingen. Dat klopt. Ja. Dat, dat is al vastgesteld feit. Dat is al een vastgesteld Een paar feit. weken geleden nog niet. Maar dat ja, is nu dat is onlangs uh, vastgesteld. Ik, kijk even naar Ruud. Ja. Ik kijk even mee. Ja. Nou, je schudt nog niet mee, dus nee. Het oh nee, ja, God. Het zit allemaal goed. Ja. En, en Laura, wanneer ben je bij D66 terechtgekomen? Ik ben in... En waarom? Uh, ja. ja, waarom is ook leuk. Ja, waarom is het natuurlijk ook leuk. Ja. Nou, sowieso heeft... Ik politiek me altijd heel erg geïnteresseerd. Uh, gewoon omdat het wel echt uh, ja, mensenwerk is. Uh, je hebt natuurlijk met zoveel verschillende mensen te maken uh, in de politiek. En dat vind ik leuk. Uh, en ook met zoveel verschillende onderwerpen. En uh, nou, dat maakt uh, de politiek ontzettend boeiend. Uh, ik ben in 2003 ik lid geworden van uh, D66. En uh, eerst was ik een beetje slapend uh, lid. Dus ik volgde het een beetje op een afstandje. En uh, toen ik in uh, Zandvoort kwam wonen, ben ik uh, op een gegeven moment ook benaderd. van, uh, Want dan hebben ze op een gegeven moment door van, hé, hey, we hebben een nieuw lid. Toen ben ik ook benaderd van, wil je niet wat meer doen uh, voor de afdeling... Nou, en eigenlijk ben ik toen vrij snel in een bestuursfunctie uh, gerold. Toen ben ik op een gegeven moment penningmeester geworden. En uh, nou, onlangs heb ik mijn uh, rol als secretaris, wat ben ik daarna geworden, uh, heb ik die functie uh, neergelegd omdat ik dan uh, de omdat ik ja, raadslid ja. ben geworden. Dus, dus ik heb uh, nou, zeg. Ja, ja, ja. Ja, ja, en je bent nog zo jong, <laughs> denk ik. Ja, precies. Uh, nou, ik ben 36. Uh, nou, dat zijn dus, uh, het Dank nou, dankjewel. Dat zie ik maar als een compliment. Ja, ja nee, en uh, dus ik ben al enige tijd toch wel ook bezig uh, voor D60. Uh, ja. En voor D60, omdat ja, die part, ja, waar de partij voor staat, spreekt me gewoon uh, ontzettend aan. Ja, je hebt ah, ja, gekozen voor een groen, sociaal-liberaal profiel van de partij. Dat was de bewuste keuze voor jou? Ja. Om daar naartoe niet naar de VVD, niet naar Partij van de Arbeid of wat. Nee, nee. ik kan dat ook nog wel even toelichten waarom... Ja, uh... Want dat vertelt iets ja. over jou. Ja. Nee, precies. Uh, kijk, D66 staat niet voor een, een, een bepaalde allesomvattende ideologie. Ze, uh, uh, het is niet zo dat ze alleen maar opkomen voor de belangen van... of de ondernemers, of de, uh, de dieren, of de ouderen. Of, nou ja, ja. noem het maar. Uh, D66 allemaal. Ja, zet eigenlijk het, het individu centraal in de, in de samenleving... Uh, waarvan die onderdeel uitmaakt. En dat spreekt me gewoon aan... Um, en je ziet ook dat um, voor D66 is onderwijs een heel belangrijk onderwerp. Ja, één van juist de ook. Ook, heel belangrijk. Ja, maar juist ook omdat uh, onderwijs geeft eigenlijk gelijke rechten aan iedereen mm -hmm. En is een soort van beginpunt uh, voor iedereen om, om de regie over zijn eigen leven uh, te voeren. Dus die, die individuele vrijheid is eigenlijk het belangrijkste uh, ja de belangrijkste ja. reden waarom ik uh, ja, me aangetrokken voel tot deze... En had je dat ook vanuit het ouderlijk huis? Je ouders hadden ook die instelling? Of... Uh, goeie het... vraag. Uh, nou, ik denk dat ik uh, ja, ook altijd wel ben gestimuleerd om het te ontwikkelen. En uh, dat heeft er zeker van bijgedragen. Ja. Ja. Dus het, het, het, het, aan de ene kant het, het lichtliberale van... Uh, van D66 en uh, het. Uh, ja, luister eens, links heeft niet helemaal gelijk. En rechts heeft niet helemaal Precies. gelijk. Precies. Het is dus, het soms is het wat genuanceerder. Wat genuanceerder. Precies. Dat, maar uh... kom wel met pragmatische oplossingen. Ja. Dan. Ja. ja. Dat is wel typisch D66. Tenminste, ja. Daar wordt op gehamerd. Nou ja, dat, uh, ik denk ook wel dat. Uh, dat profiel sprak jou aan. Dat spreekt dat. me zeker aan. Okay. Ja. Goed, dan weten we waar je staat ja. uh, een klein beetje. en waarom je dan voor deze zestigheid ja, ja. hebt uh, ja, gekozen. Uh, je zegt net in de fractie uh, zijn de portefeuilles verdeeld. Min of meer. Min of meer dus, uh, wat, wat mogen we specifiek van jou verwachten waar je echt op uh, gaat focussen? Uh, nou, ik denk dus dat ik. Uh, uh, toerisme en economie. Ja. Dat is een dat van de onderwerpen waar ik me toe op, aangetrokken ja. voel. Ja. En uh, zo is het. We hebben het nu zo verdeeld dat ik uh, dat, dat onder mijn portefeuille gaat vallen. Ja. En uh, voor de rest uh, ja, sport en kunst. Dat zijn ook onderwerpen die ik uh, zeer interessant vind. En, maar nogmaals, een beetje onder voorbehoud. We moeten even kijken hoe het... Uh, we moeten daar nog een keer over uh, gaan zitten met de fractie. En doe je aan sport ook? Heb je daar nog ja. tijd voor? Ja, nou ja, nu nog wel. Maar ik ben ook uh, voornemens uh, om dat uh, wel veel te blijven doen. En, en welke sport? Ik, uh, ik surf. Dus, uh, ah. Dat is ook een van de redenen dat ik aan de kust woon. Ik, uh, ik golfsurf. Ik lig uh, vrij regelmatig uh, in zee. Oh, ben jij een en, van die, uh, die die altijd heel vaak uh, ja. met een hele groep in zee uh, ja. ligt? Ja. Ja, ja, dat klopt. Aha. Ja, fantastisch is dat. Ja, ja. Leuk. Van de week hadden we ook twee hele mooie dagen. Waren er waren hele mooie grote golven. En uh, was er verder weinig wind. Dus een, ja, je spreekt dan van clean golven, zeg maar. dat was fantastisch. Dus het bijna niet-Nederlandse omstandigheden waren het ja. Ja. Leuk. Zeker. Leuk, leuk. Ja. Ja. <laughs> het, uh, jij woont in Zandvoort, dat hadden we hier niet ja, ja. ja, ik woon ook één minuut van de zee vandaan, dus ik kan okay, daar ja, heel ja, makkelijk even kijken. Dat, dat is helemaal niet <laughs> ja. uh, natuurlijk. En hoe lang, uh, je, niet zo lang woon je in Zandvoort? Ja, nu ja. zeven jaar Oh, zeven jaar al. Ja. Oké, okay. ja. Okay, uh, nou, D66, heel duidelijk, het ja. waarom en wat je gaat doen in de fractie daarvoor... Uh, je, je zal heel veel moeten gaan lezen dus. Ja. Maar dat ben je gewend vanuit je juridisch. studie. Ja, dat ben ik wel uh, gewend. De, ja. Heel veel lezen. Maar uh, lezen jullie digitaal tegenwoordig of uh, nog steeds op papier? Uh, als... Ja, ik geef toch de voorkeur aan uh, op papier. Uh. Heel veel. Uh, ja. Nou ja. Je kan ja. in de marge wat notities maken. Je kan highlighten. Precies. En je zit al zo vaak achter ja. de computer. Dus ja. Het, ja. ja. En... en Papier kan je toch ook wat makkelijker meenemen even ja, naar ja. Als je het terras of in de zon zit dan eventjes ja. doorlezen. Ja. Ja. Je doet yes. een sport, je ja, hebt politiek en je hebt een baan, dus wat valt er verder nog te zeggen? Je woont ja, fantastisch goed. in Zandvoort. Ja, nou, misschien wil, wil, je, heb je nog iets, wil je nog iets aan de, aan de luisteraars vertellen, wat je kwijt wil, wat nou, wij ik niet denk gevraagd dat mijn, hebben. dat uh, een verhaal wel heb gedaan eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Zeker, ja. Dan gaan we je zien, inderdaad. Uh, ja. Terugzien. In ieder geval, uh, het wordt altijd via de radio uitgezonden. Dus we zullen je stemgeluid in ieder geval horen. En mochten wij ooit beeld erbij krijgen, dan zullen we je terugzien ook. Ja. Heel erg bedankt dat je jezelf hebt willen voorstellen. Ja, graag gedaan. En uh, veel plezier ook, vooral. Ja, dankjewel. Werk. Oké, oké. Wij zijn dan een beetje aan het einde van uh, het eerste uur uh, gekomen. Uh, we gaan tweede uur gaan we praten met uh, Ander Zandbergen. Hij is er al. Oh, hij is er met al. Met kind. En koffie. En koffie. Uh, we gaan we praten over zijn wethouderschap ja. en uh, zijn afscheid. Ja. En uh, daarna vullen we dat tweede uur verder op met uh, het bedrijventerrein Noord of alhoewel de vereniging daar en de, met de, de beoogde, beoogde voor nieuwe voor, voorzitter. Voor. Ja. Goed, we gaan uh, dit eerste uur uh, uit met uh, een muziekje. En uh, dat muziekje is Clouso. Daar gaat ze. En daar ging ze. Bye.